Marjette Krol met het NOS Journaal. In de zoektocht naar de vermiste watersporters in Scheveningen... is opnieuw een lichaam uit zee gehaald. Daarmee komt het dodental op vijf. Gisteren raakten tien watersporters in de problemen. Zeven van hen konden uit zee worden gehaald... van wie er twee vervolgens overleden. De zoekactie naar drie vermisten werd gisteravond laat gestaakt. Vanochtend werden al twee lichamen uit zee gehaald... Minister van Nieuwenhuizen van Verkeer wil met werkgevers gaan praten, zodat ze hun mensen voorlopig zoveel mogelijk thuis laten werken. of hen in ieder geval niet allemaal tegelijk naar kantoor laten komen. De minister wil zo de drukte op de weg en in het OV voorkomen, omdat de anderhalve meter maatregelen nog wel een tijdje zullen duren. Reizigers die vanuit het buitenland Spanje binnen willen, moeten vanaf vrijdag verplicht eerst twee weken in quarantaine. De maatregel blijft gelden zolang de noodtoestand duurt. Die loopt tot in ieder geval 24 mei, maar zal naar verwachting verder worden verlengd. De nieuwe quarantaineregel geldt voor alle reizigers, ook voor Spanjaarden die terug naar huis reizen. Alleen artsen, vervoerders en cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappijen zijn uitgezonderd van de verplichte twee weken afzondering. En in de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben gewapende mannen een kraamkliniek van artsen zonder grenzen aangevallen en explosieven laten ontploffen. Volgens de eerste berichten zijn er zeker acht doden en een aantal gewonden. Afghaanse veiligheidstroepen hebben het gebouw omsingeld... en een onbekend aantal vrouwen en baby's veilig naar buiten gebracht. In het gebied zijn de afgelopen maanden geregeld aanslagen gepleegd door IS. Of die terreurorganisatie ook nu verantwoordelijk is, is niet bekend. Het weer nog, geregeld zon, maar in het noorden en westen ook wat buien met kans op hagel...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 That still I'm learning to fly but up wings coming down is the hardest thing well the good old days may not return and the rocks might melt See me burn.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 the clouds What goes up Must come Fly van Top Petty en de Heartbreakers eh, ergens eh, aan het begin van de jaren negentig. En wie goed hoeft op eh, gelet, die denkt... Hé, hey, hoor ik daar ook niet een randje van Electric Light Orchestra erin door? Dat klopt. Want eh, Jeff Linden was een van de, de medeschrijvers en medeproducers van uh, dit hier uh, En uh, dat uh, bereikt toch ook wel uh, de hitparades. Uh, bovendien, Jeff Lynne en Tom Petty hebben ook nog... Uh, in de Traveling Wilburys uh, ooit nog uh, samengewerkt. Er was een uh, hobbyclubje met een aantal muzikanten. Waar onder andere ook George Harrison en Roy Orbison... ook nog deel uitmaakten. En niet te vergeten, Bob Dylan. De grote Bob Dylan maakte ook nog deel uit... van de Traveling Wilburys. Dat uh, is een beetje de samenstelling uh, van dat uh, groepje mensen. Nou, inmiddels is die een beetje uitgedund. Want Tom Petty leeft niet meer en Roy Orbison is er ook niet meer. En ook George Harrison heeft... Uh, ja, ook het uh, tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Dus uh, van die uh, club is er, daar is eigenlijk nog, zijn er eigenlijk nog maar twee over. Dat zijn Javlin en uh, Bob Dylan. Ja, dat zijn de enige twee die er nog zijn onder ons. Maar goed, uh, ik zal je er niet mee uh, vermoeien met, uh, met deze wetenswaardigheden. Het is tien over elf. Dat betekent dat we zo dadelijk ook uh, gaan praten met uh, Mick Boskamp. Kijken wat hij uh, te vertellen heeft als het gaat om... Wat, er, uh, ja, wat, wat zijn kant uh, van het verhaal is, nou, heeft hij net uh, geëpt, Dus dan kan ik het al uh, gewoon even bij pakken. Want ja, ik uh, bedoel, ik uh, ben toch bezig. Dus dan kan ik het er gewoon ook even bij En dan uh, moet ik weer even tussendoor mijn handschoen weer aantrekken. Ja, dat is uh, heel gedoe met dit, uh, met dit verhaal. Uh, oh ja, het gaat in ieder geval uh, over Trump. Wa wa wat? Dat, dat is uh, één ding. En het gedonder in de Zandvoortse College. Dus dat uh, is... Uh, Mick, die straks daar over zijn licht laat schijnen... zijn niet de enige mensen. Hoor. Ik krijg ook weer woedende appjes of berichten. Ja, het is niet goed en correct weergegeven. Wat kan mij dat nou schelen? Het feit is gewoon dat er op een gegeven moment iets... Uh, dat er is. En dat er gewoon de meerderheid van de mensen... daar waarschijnlijk niet op zitten te wachten. Dus uh, dat, dat is iets. Ja, dan denk ik... Uh, we kunnen overal slakken zout leggen, denk ik dan. Maar goed, uh, wie ben ik? Ik ben gewoon maar een eenvoudige presentator... die hier wat, uh, wat plaatjes aan elkaar uh, koppelt. En straks uh, ga ik sowieso met Mikke erover praten. En ergens om kwart voor twaalf heb ik nog iets. Uh, want dat uh, gaat over een muzikant die misschien... Uh, nog uh, haar droom wil realiseren door een EP uit te brengen. Dus wat dat gaat, uh, zit uh, dit uur eigenlijk ook nog wel uh, redelijk gevuld... met wat uh, telefoongesprekken. Nu, weer tijd even voor wat anders. Want uh, we gaan het hebben over een beetje, ook weer een beetje jazz. Uh, jazz met een uh, beetje soul laagje erin. Uh, zij heet Levi en uh, voluit Levi Cox. Vorig jaar heeft ze een EP uitgebracht. En een van de nummers die erop staat is dit nummer. s -I m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 Ik zeg het is on-Nederlands, maar het komt toch wel degelijk uit Nederland. De dame heet vervolgens uit Levy Cox. En het heet SIM. Dat is het nummer wat je net hebt kunnen beluisteren. Hier bij ons, bij ZFM Zandvoort, CFM Zandvoort, Zandvoortse omroeporganisatie. Je kan er al een naam aan geven. Uh, want ook uh, wat dat er gaat, uh, is het uh, uh, uh, beetje, uh, een beetje een reuring in de tent. Ik, uh, ik had het net over het uh, Zandvoortse College. Nou, uh, dat uh, treft. Maar dat gebeurt wel via een grote omweg. Want uh, Mick uh, heeft uh, ook uh, naar het nieuws uh, gekeken. Uh, Mick, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ah, ja, vanuit uh, uh, de plek waar jij over de duinen heen kan kijken. Want uh, ja, je bent weer terug. Ja, waar ik... Uh... Ja, een aantal maanden geleden, dan keek ik vanuit de galerij, dus ik heb een deur aan de galerijkant. Ik keek naar buiten en dan zag ik in de verte de hoofdtribune van het knie. En toen dacht ik bij me zo, goh, verdorie, zeg straks in mei, wat gaat gebeuren? Nou, ik kijk naar buiten en ja, wat moet ik zeggen? Ja, ik... Maar het uitzet is prachtig en dat... Die tribune blijft er staan. Ja. En we gaan gewoon. Dus we schuiven het gewoon. En, uh, schuiven het gewoon op. Ja, ja dat is uh, wel te hopen uh, dat dat uh, gebeurt. Um, maar. Uh, we gaan eerst. Uh, voordat je hier in Zand wordt. Uh, want je komt uh, uiteindelijk in Zandvoort wordt uh, terecht. Ja. Uh, gaan we eerst naar uh, een ander overzees uh, gedeelte. Uh, dat heet Amerika. Er zit een uh, president. En uh, de vraag is of die uh, ook herkozen gaat worden. Uh, dat is, dat is uh, één vraag. Maar jij hebt ook uh, weer iets over hem gevonden. Over. Ene Donald Trump. Ja, ene, ene Donald Trump. Nou, die ja. is, echt, is echt. Ik bedoel, ik heb al. Ik, ik roep al maanden dat hij zijn verstand aan het verliezen is. <laughs> maar ik moet wel zeggen dat, dat het was steeds gekker met die man. Ja. Hij is afgelopen zondag, op moederdag nota in plaats van dat hij nou met zijn mooie vrouw. gewoon een moederdag viert met, met, met, met zijn zoontje. Ja. En misschien wel met, met Ivanka Trump, weet je. Ja. Uh, uh, uh, zijn dochter. Nee, hoor, dat doet hij niet. Hij. Uh, hij heeft uh, 100 tweets eruit gegooid zonder. 100. Moet je je voorstellen. Ja. Ik, ik denk al dat ik weet waar het over gaat. Obama. Obamacare. <laughs> ja. Ja. Want, uh, dus, ja. Wat, wat is, ook Obamacare. Eerst ja. had je Obamacare. Nee. Had je Obama ja. Ja, ja. En dan vraagt de pers aan Trump. Wat bedoelt hij daarmee, hè? Ja. En dan zegt hij, dat is de grootste, het grootste politieke misdaad ooit. Maar als er dan gevraagd wordt aan hem van legt het even uit... dan kan hij dat niet. Nee. En, en, en wat ook heel bizar was bij de persconferentie... Die er, dan, uh, er werd er gezegd van ja, uh, uh, het was een, een uh, journaliste mm -hmm. van uh, Aziatische van afkomst... die vroeg aan hem van uh, het is toch bizar... het lijkt net alsof u elke keer uh, een soort... ja, u, u praat over corona alsof u een wedstrijd aan het spelen bent... en of u een wedstrijd is, terwijl er zoveel duizenden doden in Amerika zijn... Mm -hmm. En, en, en, en dan zegt hij gewoon: van ja, die vraag zou je moeten stellen aan, aan China. Ja. Dus dat is puur racistisch. Want ja. als er een vrouw is uh, uh, uh, in, het, in het team van persmensen... mensen die daar uh, vragen stelt aan, mm. en het is een vrouw en ze is ook nog van, uh, van, van een bepaald ras, ja. dan wordt ze altijd de hoek gedreven dat, dat is gewoon een racist ook. Ja. Ja. En dan loopt hij weg, want ik kan geen antwoord op die vraag geven. Ik hoop zo dat die man. Uh, uh, ...voordat de verkiezingen plaatsvinden, echt verstand verliest ...en met een uh, busje komt zo, wordt afgevoerd. <laughs> of dat hij, en dat hoop ik niet hoor, laat ja. me, uh, hou me ten goede... Ja. ...maar op dit moment hè, is er ook een corona-uitbraak in het Witte Huis. Ja. Ja. Waarbij alle medewerkers ook een mondkapje dragen... ...behalve hij en Pins. Ja. Ja. En dan denk ik dan zo, ja nee, wacht even. Ja. Je, dus ik hoop, ik hoop het niet, hè, laten we wel weten. Ik ja. hoop niet dat hij corona krijgt en komt te overlijden. Dat hoop ik echt niet. Nee. Maar het is, het is een gekke toestand. Ja. Een gekke toestand. Uh, wat dat er gaat, zou hij, denk ik, een beter voorbeeld kunnen nemen aan iemand anders uh, die het om ook overkomen is, Boris Johnson. Ja, ja. Uh, ja, ja dat zeker. Die, die, de, de, maar ik moet wel zeggen dat Boris Johnson uh, uh, uh, uh, ook een beetje, een beetje de Nederlandse uh, lijn kiest. En die Nederlandse lijn betekent dat hij niet heel erg. Uh, uh, uh, uh, dat boel dichtgooid. Ja. Een beetje, een beetje vaag. Ja. Aan de ene kant wel die lockdown, maar aan de andere kant ook weer heel veel vrijgeven. geven. Ja. Nou, afgelopen vrijdag, ik heb het gisteren over gehad, heb ik gezien wat er in de, in de trein stond. Ja. Alsof er niks uh, was gebeurd. Ja. Dus dat. Maar goed, en, maar, maar, maar, ik dacht dat je ze wilde zeggen van misschien kan je een beter voorbeeld nemen aan een hele aardige burgemeester verantwoord. Dat denk ja. ik ook, maar, maar ik denk dat het niet veel beter is als antwoord op dit moment. Nou ja, ik, ik vind... Eén uh, ding. Ik vind dat we. Maar dat is gevoelsmatig. Mm -hmm. Ik vind dat we een hele fijne burgemeester hebben. Dat, dat sowieso. Als je van of Sprout ik, houdt. Dan, uh, dan ben je al eigenlijk. Ik uh, een... Een, een fijne man. Eerlijk is eerlijk. Ja. Uh, ik heb hem mijn hand geschud. Nou, dat betekent dan niet dat je iemand kent. Nee. Maar als ik dan een beetje uh, volg wat hij wat doet. en hoe hij ook uh, voor Zandvoort staat. Dan, dan staat er wel een burgemeester. In. Ja, ja. Dat gezegd hebbende. heb ik gezien dat. Uh, het zeg maar, de ondernemers. Die, ...die hebben een brief geschreven... ...om uh, um, um, voor het aanblijven van het college. Mm -hmm. Mm -hmm. Want er is, er is uh, ontzettend veel gekrakeel binnen het college. college. Ja. En dat vind ik dus heel erg verantwoord. Ja. De prioriteiten stellen in Zandvoort is altijd een dingetje. Ja. En de prioriteiten op dit moment... ...het is corona. Mm -hmm. we, hebben, uh, uh, we zijn van heel hoog... Hè, ...het circuit, uh, het 1 ...met corona heel laag gegaan... Mm -hmm. En nu moeten we het dus met z'n allen proberen er wat van te maken deze zomer. Mm -hmm. En dan is dat gesodemieten in het college. Mm -hmm. Is natuurlijk een ongelofelijke ja, zepert, zeg maar. Ja. Ik vind het echt schandelijk. Het is, het is niet het college, het is het college tegenover de gemeenteraad. Hè? Dat, dat is, ja, uh, goed, goed, ja. goed. Ik snap ja. Ja. Het college moet aanblijven, dat vind ik. Ja, oké. Okay. Dat een, een, een helder standpunt. Uh, omdat uh, er ook andere zaken zijn die op dit moment belangrijker zijn. Zoals het uh, bieden van en het indammen van zo'n virus. Ook hier binnen dit dorp. Dat, dat ten eerste. Maar ten mm -hmm. tweede ook, van wat voor oplossingen kunnen we bedenken? Ja. Kijk, en, en, en, in Zandvoort gebeuren soms rare dingen. In één laatste, en dan hou ik erover op... Mm -hmm. Neem uh, uh, uh, de watertocht. Ja. Dat is mijn hekelpunt voor mij. Ja. Als we zo doorgaan, dan hou ik mijn hart vast voor de omwonenden. Uh -huh. Dan stort het ding gewoon op een dag in elkaar. Uh -huh. ja. Ja. Bovenop een huis. Yeah. Terwijl er zoveel leuke dingen mee gedaan kunnen worden. Als je een beetje creatief bent, yeah. zeker op de tijd voor corona, uh -huh. zou je bijvoorbeeld op elke verdieping een feest kunnen geven, met dezelfde disjokje, en uh, op een verdieping een x-aantal mensen toe kunnen laten. Yeah. Tezamen vorm je me een heel feest. Dat ja, slaat nergens op, maar het is toch gewoon een leuk idee. Ja. Yeah. Dus dat soort zaken, er kan alles gedaan worden in Zandvoort. Zoveel leuke dingen, zoveel leuke initiatieven, maar die worden altijd in de kiem gesmoord door geen trakeel. Ja. En dat, is, en dat is een beetje zonde eigenlijk ook van de uitstraling van het dorp. Wat wij eigenlijk in, in jouw ogen ook hebben. Tuurlijk. Ja. Want kijk, het gaat om, als je het hoofd laat hangen ja. en je negatieve energie zit, ja. dan kun je nooit iets leuks maken. Het gaat om vakantie, het gaat om, het is een, het is een, het is een badplaats, het is, het is gezelligheid, positiviteit, zon, zee, noem maar ja, op. Ja, ja. En al het glazen eromheen, dat, dat, dat, gaat hem niet woorden dan. Het, het, uh, het is heel veel ruis. En dat zorgt uh, voor misschien wel uh, dit soort toestanden. Ja. ja. Uh, duidelijke verhaal, Mick. Uh, ja, maar weet je, ik, ik had beloofd vandaag om met leuk nieuws te komen. <laughs> ja, nou, het, het, het, ik, ik, ik, ik hoop het wel. Uh, maar goed, de kritische noot mag... Uh, je bent ook een halve columnist, dus ik vind dat, uh, ik vind dat ook uh, gewoon niet erg. Dus uh, wat dat gaat, het en de radiomaker moet er ook bij kunnen, denk ik. Toch? Ja, absoluut. Dat absoluut. is, dat is mijn, uh, maar, maar, mijn stellig op. Maar als ik erop hangt, dan denk ik toch bij mezelf van... Hey. Ja, ik had me lekkerder gevoeld als ik leuk nieuws had gebracht. Ja, nou ja, goed. Uh, het is niet anders. Dus we doen, het, uh, we doen het er nu even maar op deze manier mee. En uh, misschien zien dat we dat uh, straks en uh, morgen en misschien de komende dagen, dat dat nog iets uh, aanleiding is om dan wel een beetje de vlag uit te hangen, bij wijze van spreken. Met allerliefste. Ja, goed. Uh, we spreken hier morgen weer, Mick. Dank je. Dank je, wel. Ja. Oké, okay. uh, dat was uh, Mick. Nu weer verder met uh, de muziek. Moet ik wel het schuifje en het uh, nummertje en het, al die dingen openzetten... want anders is er niks uh, te horen. Deze man uh, is donderdag ook uh, te horen bij ons in de uitzending... bij Web Marvin Day en zijn band en Bold Everything Down. Bold everything down It's gonna be a tough one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 And we have lost some things too But it's never too late Say what you're thinking We have all the time in the world As the winds are circling the house Whether the storm, weather it's cold The sun at the end Stand up with me Open the shutters one by one It will take some time Weer een nummer uit de jaren negentig geweest. Het nummer dat heette uh, Don't Let Go. Uh, dat uh, bracht de tijd op uh, half twaalf. Uh, normaal gesproken zou Ben Zonneveld uh, hier uh, wat, wat toevoegen. Maar dat uh, gaat even niet door. Morgen misschien wel. Uh, overigens het plaatje ervoor was van Marvin D en zijn band met Bolt Everything Down. Uh, komende donderdag is hij te horen bij ons in de uitzending. Uh, en dan gaat hij praten over uh, nou ja, wat, uh, wat hem bezig houdt. En uh, uh, sowieso is er dan ook nog een uh, liedje wat we dan behandelen. Goed, even nog uh, terug. Administratieve afhandeling. Dan weer uh, terug naar de tijdstip uh, wat uh, normaal gesproken hier is. Ik ga een beetje van de hak op de tak. Sorry. Uh, dat is dat uh, normaal gesproken hier Ben Zonneveld dan telefonisch in de uitzending. Maar Ben staat een balletje te slaan. Want ook uh, de berichtgeving over dat uh, sportvoorzieningen uh, um, ja, ook weer opengaan. Uh, ...lokt de mensen uit om ook uh, het een en ander te gaan doen. En dat uh, doet Ben dus ook. Dus zullen we hem daar ook uh, verder niet uh, mee lastig uh, vallen. Dat, dat is wat, uh, wat ik daarover uh, te zeggen heb. En dan ga ik eerst even nog kijken of ik iets uh, luxe uh, kan vinden nog... ...in het uh, lijstje van uh, plaatjes die ik nog uh, zou kunnen draaien. Nou ja, ik, uh, ik kijk eventjes. Heb ik dan iets... Uh, nou, zullen we dan toch maar uh, nog eens een keer deze er even bij pakken. Want het is een, uh, een nummer van de Doors... En die doet het toch altijd wel leuk, eerlijk gezegd. Peace, vlog! Relapse En daarvoor Peace Brock van uh, The Doors. Uh, dateert ook al uh, van uh, jaren terug. Maar uh, ja, uh, die doors die werden op een gegeven moment afgestoft. Uh, Wel, de producties van uh, The Doors. Want die werden op een gegeven moment gebruikt in een illustre kroeg... die op een gegeven moment uh, uh, opdook in Zandvoort. Ergens in de Kosterstraat uh, was, dat, uh, was dat te vinden. En uh, daar was ik uh, ergens in de jaren negentig, midden jaren negentig ook uh, te vinden. En dat was alleen maar gewoon omdat dat nog een beetje een soort vuige bende was. Dus dat, dat, dat maakte er eigenlijk, die kroeg eigenlijk ook een stuk leuker door. Uh, een van die uitbaters is nu de zandvoerster Leo Blokhuis... en luistert naar de naam Frank Vink. En als ik dan toch doorga over uh, een beetje in het verlengde... want het neefje van Frank Vink is Patrick van Kessel... En uh, omdat het uh, ook de dag uh, van de zorg is, moet ik iets uh, doen. En dan moet ik even gaan kijken of ik dat uh, toevalligerwijs nog ergens, uh, er, ergens heb staan. Want anders dan ben ik uh, de sjaak. Uh, want uh, wat heeft Patrick gedaan? Ook uh, tijdens uh, die, uh, die marathon uitzending bij ons uh, heeft hij een liedje toen uh, toegemaakt. En dan moet ik, uh, moet ik weer gaan zoeken. Dat is heel erg leuk uh, mensen, want dat is uh, zoeken naar een map een map ergens op uh, mijn uh, lijst. Ja, dan heb ik hier iets waarvan ik denk van, nou, daar zal die ergens uh, tussen moeten staan. Ja, daar heb ik hem. Uh, want uh, Van Kessel, die heeft toen uh, besloten om uh, de mensen van de zorg in het zonnetje te zetten tijdens die dag. Uh, door een nummer van Tino Martin uh, te bewerken. Nou, dan haal uh, ik hem erbij. En omdat het de dag uh, van de zorg is, bovendien is hij ook de volle neef van Frank Vink en dan kom ik weer uit op Peace Vlog, wat daarvoor uh, zat. Leuk bruggetje. Als je onaanvolbare radio moet maken, dan moet je uh, naar mij luisteren. Dus... Uh, Patrick van Kessel heeft dat nummer dus uh, bewerkt en uh, daar is dit uh, liedje uit uh, geboren. Dus dat hoor je dus nu. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt je moet er weer eens uit. Dus ze heeft de Klanten wachten weer op je. We komen nu maar uit, dus je gaat gelijk Watta, jakken, mondkapje in je pocket Maar dat maakt je niet uit Dat maakt vandaag niet uit Outfit, blakke, handstoenen en wat schorten Maar dat maakt je niet uit Dat maakt vandaag niet uit En Oh uh -huh. Te genieten, en je maakt het weer een thuis. Wat ben je toch een kei? Wat ben jij een kei? Vallen voilà, alle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 At least that's pretty loud De kerel van uh, Man at Work en dat uh, is nou ja het is net uh, kwart voor twaalf uh, geweest dus het is uh, tijd om uh, te praten met uh, een dame die uh, die ik gisteren al hebben laten horen hier uh, bij dit uh, programma namelijk met uh, de single wacht uh, en dat is meis Hoi. moet je dus goedemorgen uh, want ja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 En daar ben ik in 2017 van afgestudeerd. En eigenlijk toen al begonnen met meis. Ja. Uh, en ik heb in 2018 zo'n mooie noten gewonnen. Amsterdamse ja. muziekprijs. Ja. En daaraan in het najaar begonnen meegedaan. Ja. En flink wat shows meegespeeld. Toen en ik in het voorjaar van 2019 voor het programma van Bazaar gespeeld in Nederland, ja. Een vrij grote Vlaams band. Ja. Uh, en daar ook dus wel de Ronda in het Tivoli bijvoorbeeld meegespeeld en Noel 13 grote, grote shows.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 Informatie. Hm. En als ik dat dan ook nog eens naar het Engels ga vertalen, dan verlies ik dus dubbel informatie. Dus dan krijg je dat je eigenlijk helemaal niet meer aan het zeggen bent wat je wil zeggen in eerste instantie. Ja, uh, it, it. En het is voor mij heel belangrijk dat ik heel direct ben. Of heel... Ja, uh, dit, dit is het eerste hè, wat je uh, wat je echt uh, hebt gemaakt? Of is, is er tussendoor ja, toch is, iets uit... anders geweest? Ja, er zijn wel wat dingen. Er staat een, een singletje op Spotify. Ja. Een hele andere stijl. Ja. echt... Uh,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 uh, is, uh, want want uh, tussendoor ben je toch nog uh, bezig met uh, muzikale activiteiten? Wat is er op dit moment uh, aan de gang met, uh, met jou en, en Evie de Visser? Ja, nou, minder dan dat zou zijn hoor. We zouden namelijk op tour, we zouden een tour gehad hebben. Ja. Die hebben we nu dus niet gehad. Ja. En uh, die in juni gaat uiteraard ook niet door. Dus ja. Dat is ook wel balen. Maar uh, ik ben op het moment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 ...dat we toch nog iets kunnen doen, voor een promo uh, dingetje. Ja, okay. Voor shows die we niet spelen. Ja. Nog even terug naar jou, uh, want uh, de EP op Vinyl. Uh, wat, wat is de waarde van Vinyl? Ja, het, je merkt dat... Um, het, ik vind het superleuk dat mensen op Spotify... ...en ik luister zelf ook heel veel online hoor, een uh -huh. ding... ...maar het fijne aan Vinyl is dat het echt iets tastbaars is. Dat je iets uh, vast kan houden, dat je, je steekt veel tijd en werk in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 Dat je blijft, nu nog steeds Maar dat wil je, blijf maar niet horen Zeg maar hoor gaat En dat ik best mag wachten Tot jij bent uitgepraat Ik kan het nog niet snappen Want je hebt je bent nog niet gemaakt Ik wacht wel als je een single moet afkappen. Uh, maar goed, ik uh, beloof in ieder geval... dat hij de donderdag uh, nog een keer in uh, zit... Uh, in, het, uh, in de uitzending. En dan krijg je hem weer voluit uh, te horen. Ik heb hem gisteren ook uh, voluit uh, gedraaid. Dus dat uh, morgen. Maar eerst uh, weer de afsluiting voor vandaag. Want morgen is er weer een dag. En morgen gaan we weer... Uh, misschien een stapje weer verder vooruit... als we ons kop erbij houden. Een nummer wat... Uh, beetje de personificatie is van dat de wereld alleen maar beter kan worden is dit nummer in 1985 uitgebracht door Howard Jones. Ik zeg tot morgen. Things can only get better. We're